Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat wat veranderen tussen Rusland en de Oekraïne. Het is daar al een tijd spannend en de Russische president Poetin gaat straks op tv bevestigen... dat de regio's Dornetsk en Luhansk in Oekraïne nu onafhankelijk mogen zijn. En daarmee zegt Rusland dat de Oekraïne daar niet langer de baas is. De twee regio's in Oekraïne zijn pro-Russisch. En de angst is nu dat Rusland de staatjes militair gaat steunen. Voor de kust van Suriname is opnieuw olie gevonden. Een Frans en een Amerikaans bedrijf zeggen dat ze bij proefboringen een aanzienlijke hoeveelheid olie en gas hebben ontdekt. En de oliewinning zou de Surinaamse staatskas miljarden kunnen opleveren. Ook het Amsterdamse café van Lil Kleine, het lammetje, stopt voorlopig met promo's rondom de rapper, zegt de eigenaar tegen het ANP. Lil Kleine ligt al weken onder vuur omdat hij zijn verloofde, Jamie Faas, zou hebben mishandeld. En in Brunsem en Heerle in Limburg kregen mensen vanmiddag een opvallende melding van Burgernet. Luister even mee. We zijn op zoek naar de eigenaar of schaapverder van een aantal uitgebroken loslopende schapen en een bok. Ja, drie schapen en een geitenbok liepen rond lunchtijd rond op een bedrijventerrein. En de herder was nergens te bekennen, maar die is uiteindelijk opgelost. Dit is het afloopbericht van de loslopende schapen en geiten in de Eigenaar is inmiddels bekend en men is nu de beestjes weer in te vangen. Je wordt alle bedankt voor je aandacht en melding een einde van dit afgelopen En dan nog het weer. Het waait nog steeds hard en de vallen buien. Vanavond en vannacht wordt het wat droger, de wind gaat ook wat liggen. Morgen eerst zon, een late regen en dan een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en knopende Raasdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechterrijstok is dicht. Op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Af het Averhoorn 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 kwam er een melding op Facebook van de band Alaska. Want het was uh, precies tien jaar geleden... dat uh, dit uh, album Actors and Liars uh, werd uh, uitgebracht. En op een gegeven moment uh, vroegen ze aan uh, de achterban van... Vinden jullie, uh, wat vinden jullie nou een nummer uh, wat, uh, wat jullie nog steeds draaien? Nou, toen kwam Paul Bond, de broer van Frank, met dit nummer... Panta Rij, Panta Rij eigenlijk. Uh, dat is het uh, openingsnummer van Actors and Liars. En het album is gedenkwaardig uh, sowieso, omdat uh, bij de albumpresentatie ook nog iets uh, vooraf is uh, gegaan. Namelijk Frank Bond, de voorman van de band, die ging ergens een paar weken van tevoren uh, een boekzaak bezoeken in Ilpendam. En daar kwam hij uh, Leo Blokhaas tegen. En toen zei hij: uh, ja. Uh, Leuk boek heb je, maar ik heb, uh, maak ook muziek waarop er een geanimeerd uh, gesprek ontstond tussen de twee. En vervolgens zei Frank Bond, nou ik heb uh, een album bij me, misschien uh, dat je het leuk vindt. En een week later stond er een behoorlijke goede recensie van dezelfde Leo Blokhuis. Uh, in uh, alles maar wat met media te maken heeft. De grootste belofte van 2012, omschreef Leo Blokhuis het. En Jan Arman bijna eroverheen getoept, die zei op een gegeven moment, uh, Alaska is magisch. En deze week kwam Menno Timmerman daar nog een keer bij. Die zegt, uh, ja, dit is gewoon een classic. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Dus uh, ze hebben dus uh, met dat album best nog wel wat uh, teweeg gebracht. En De reden dus dat wij daar ook bij stilstaan... door drie nummers van dat album, gedenkwaardig album, 2012 uh, te gaan draaien. Um, dat uh, gebeurt straks in de tweede uur nog een keer. En in het laatste uur, dat is naar mijn idee... Uh, het uh, nummer wat ik heel erg prettig vind... maar ik ben niet de enige. Er is nog een collega radiomaker in het land... die dat ook heel erg fijn vindt. Um, daar staat uh, in onze ogen gewoon het vlaggenschip... van het album Actors and Liars op. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan uh, terug naar vorige week... want toen hadden we Hanneke Laura in uh, de uitzending... en dat ging over dit nummer. Turn the Tide. One world as we know it, no more time for us to hide. One love full of longing, two open doors before time flies. One life as we know it, two way to, to rivers so will run dry. One day, two. so we'll run dry one day to wait for time. Deslands, Hup Rasker, Gwen Tummers en Smitje. En ik kom naar jou. Daarvoor hoorde je trouwens Hanneke Laura. Vorige week hadden we een gesprek. En dat ging over het klimaat turn the tide. Nou, voor zeven hebben we er ook al iets aan gedaan in de vorm van Francis Album Blake met Morris Not The Answer. Dat is vanuit het perspectief van de natuur bekeken dan in dit geval. En dit is de nieuwe. Winston Blue, want die komt morgen uit. De nummer dat heet Fragile. I am feeling fragile every minute. <laughs> ben nu net van het Sony Croce, ik word klein, ik kom niet op <smacht> los. Oh nee, wat is er aan de hand? Ik ruk de vinger, maar zij pak mijn hand. Ik heb me verstaan, ik gooi daarop brand. Ik heb er bedankt, ik bent toch geen hans. Vrouwen, vrouwen die willen met mij, ik niet met hun, ik kan niet op ze bouwen. Ik ben echt niet te vertrouwen, ik ben die koude. Ben je nee, nee, geen koude? Parafrustatie, je verstaat ze. We doen gewoon fucking geen relatie. Ik, ik ben op mijn route gaat dat gaat niet. Dat dat we gaan moeten gaan het fixen, is een fixe operatie. De jongens zijn wild. De jongens die ja. trappen in ben pong en veel. Zor Ben een net veel de Stony Cross, cirkel klein is kom niet te kloos Zor Ben een net veel de Stony Cross, cirkel klein is kom niet te kloos ik ben tata, ben met noncha, noncha, laat wakka, buncha's aan mij blond of akka, dribbel weg met akka Maar, loop niet met shank, shank, want jongen ik ben, ben Jongens maar eens eens, je vult die money verlengen ja, Mijn money is blijk in het kluiver, je plannen die vallen in tuigen Kom maar achter, wat had je gedaan? Kun je gepakt, ook al had je gefluisterd, ja Met jongens zijn ze wild, is het, probleem. is het probleem? We blijven rennen, en feel die lijf is zo. So wij oh, oh, jongens zijn wild, wij oh, jongens die trappen in Benno, wij rijden hier veel Waar is die mo? Ik ben met Mo, niet mo en we gaan erom over Ik klim oh. Ben er net veel, net is Tony Kroos Ik ook klein, is, dus kom niet te close. Oh. Oh. Ben er net veel, is Tony Kroos Ik ook klein, is, dus kom niet tot close. Hou het draal net Tony Kroos In het filter pakte maar brood Ben ik de goot, maar kom omhoog Ik breng je handelen, ik verkoop Blijf er rennen Voor stapels koop het in en ik het Blijf jij zitten, net zaad, dus Blijf er rennen, dus ik kom vooruit Ey. مفضي انا مشغول مشغول البابور معي على اسطنبول Het wordt een heel verhaal wat ik hier ga afsteken bij dit nummer wat ik zo dadelijk ga afkondigen. Maar daarvoor had je de nieuwe single van Winston Blue gehoord met Fragile. Dan bij het nummer wat je net hebt gehoord, Ziggy en Dins, want zo heten ze. Maar daar zit nog een verhaal apart. Want vorige week, vrijdag, ja, doe ik mijn klusje: mijn reclamefolders bezorgen. En dat moet ik ergens doen bij een, ja, min of meer een partij garageboxen, want daar wordt dat uh, spul geleverd. En ik zie ineens dat daar een aantal jongens een videoclip staan op te nemen. Dus ik zeg, goh, uh, wat, wat zijn jullie het doen? Uh, ja, we zijn een clip aan het opnemen. En uh, om wie gaat het? Ja, Siggy in dienst. Dus ik uh, ga eventjes met die jongens uh, praten. En ja, op een gegeven moment ben ik onderweg. En ineens valt het muntje. Deze jongens die wonen dus recht tegenover mij uh, in uh, de straat. En uh, zij maken dus gewoon hip-hop. Dit komt zwaar uit Zandvoort, mensen. Dus, uh, en dat uh, is een oud nummer. Uh, inmiddels alweer twee jaar oud. Field heet het nummer. Uh, hier hebben ze de hulp uh, gehad. Want er staat ook uh, mooi bij: Futuring Ali. 06072, dat is voor Alkmaar, want dat uh, staat ervoor, dat is het netnummer. En morgen komt er een clip uit van hun Siggy en dus. En dat nummer dat heet Rondjes. En bovendien, die jongens hebben getekend bij Topnotch. Dat is toch wel een redelijk grote uh, ja, platenlabel, wat onder andere ook vrouwtje uitbrengt. En wat nou een beetje minder reclame is... is van die man die tegenwoordig nu net uh, is vrijgelaten... en in de lik een paar dagen heeft gezeten... omdat hij zijn meisje heeft uh, mishandeld. Maar goed, dat is uh, eventjes voor uh, latere zorg. Want uh, die naam ga ik er niet eens meer noemen. Maar uh, iedereen weet ongetwijfeld over wie ik het heb. Goed, door met uh, iemand die we vorige week hebben gesproken in de uitzendingen. Dat is Anne en zij heeft een single uitgebracht. En dat nummer dat heet Doorstep.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 Strong has Met uh, het nummer Flavor Souls. Uh, dat is het uh, nummer wat uh, terug te vinden is op uh, zijn laatst verschenen EP. Wil je wat meer weten over die EP? Raadpleeg onze website. Dat is Tomorrow Same Time. Tenminste, daar gaat het over. En de website heet www.altfm.nl Dus daar uh, kan je het een en ander op uh, vinden. En we werken samen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, en dat uh, doen we volgende week weer. Met een nieuwe vloedgolf. En we hebben al het nodige uh, aandacht besteed aan Country. Leuk bruggetje. Want uh, het gaat om Sylvia mee. Waar, uh, waar we nu een gesprek mee gaan voeren. Want uh, zo hangt het aan de telefoon. Goedenavond Sylvia. Ja, want uh, jij bent ook uh, al aan bod geweest als het uh, gaat bij onze vrienden van 3 voor 12 uh, Noord-Holland. Uh, met uh, de single waar we het uh, zo dadelijk over gaan hebben, Dim Your Light. Ja. Ja. ja, te gek. Ja, ja. het leuk dat jullie er aandacht aan uh, besteed hebben. En ja. dat jullie uh, dit gesprekje kunnen voeren. Ja, um, is het de opmaat naar, naar meer um, materiaal, um, deze Dim Your Light? Um, ja, zeker. Ik uh, heb eerder al een EP uitgebracht en nu ben ik eigenlijk bezig met een tweede EP. En daarvan zijn ook alweer, uh, nou nu drie nummers dan uit. Dus Tim Your Light is de derde. Ja. Um, en uh, nou, die gaan we heel snel afmaken en dan de hele EP hopelijk later dit jaar uh, ja, de wereld in gooien. Ja, want de keer dat we deze afspraak moesten maken... was je al bezig met allerlei dingetjes achter de laptop en noem maar op. Was dat, had dat daar onder andere mee te maken of niet? Ja, zeker. Ja, volgens ja. mij toen wij elkaar even spraken om deze afspraak ja. te maken... Toen, ja. uh, dat was de avond voor de release, denk ik. Een mm -hmm. geleden. Ja, volgens uh, mij wel, ja. Dat klopt, ja. Ja, ja het was voor ja, de release. Dan, uh, precies. En dan op zo'n avond ja, dan ben ik gewoon... Uh, allerlei mensen aan het mailen en uh, lastig vallen in de hoop dat, uh, ja, dat ze naar me willen luisteren. Dat ze naar mijn muziek willen luisteren. Ah, dat is dan altijd wel uh, heel uh, belangrijk. Um, ja. Want uh, die vorige twee singles, Friends en en dan ben ik even die, twee, die andere uh, even kwijt. Maar, uh, identity. Identity, ja precies. Ja. Um, met name die, die Identity, die had uh, toch naar mijn idee best wel een uh, behoorlijke lading ook in, in, uh, in het hele verhaal. Ja, nou ja, zeker. Ja, dat is dan... Um, dat is een beetje de eerste die ik heb uitgebracht... van een nieuwe serie, dus van een nieuwe EP. Mm. En um, ik wil ook de, de EP zelf... Die, uh, die gaat zo heten, Identity. Ja. Omdat ik eigenlijk in die EP... Um, best wel hele persoonlijke thema's aanstip. En het is allemaal uh, ja, heel intro-perspectief. En um, ik dacht... dat is wel eigenlijk een mooie uh, overkoepelend thema dan. Identity, dus de aspecten van je identiteit... En Hmm. Wat heeft je nou gemaakt op wie je bent? Waar sta je voor? Uh, allemaal dat soort dingen. Ja. Uh, en dat was inderdaad uh, nou ja, de opener van dat hele nieuwe hoofdstuk. Ja, uh, is dat lastig als je dan zoiets doet? Want ja, uh, het gaat toch om over jezelf, denk ik. Ja. Je, je, je, je stelt je erg uh, kwetsbaar op. Dus dat lijkt me best wel spannend voor iemand die uh, en muziek maakt... maar ook iets van zichzelf, uh, zichzelf prijs uh, geeft. Ja, klopt. Nou ja, eigenlijk vind ik het de enige manier waarop ik het fijn vind. Dus ik vind het zeg maar veel makkelijker om er liedjes over te schrijven... en die uit te brengen dan bijvoorbeeld uh, het gesprek aan te gaan daarover. Uh -huh. Dus eigenlijk is liedjes schrijven en dat dan vervolgens uitbrengen... een beetje mijn manier om, ja, om mezelf te uiten... en om te laten weten wat ik belangrijk vind en waar ik me mee bezighoud... en wat belangrijke thema's zijn uh, in mijn hoofd of in mijn leven... Uh -huh. En uh, dat is eigenlijk gewoon een manier waarop ik dat het fijnst vind. Dus ja, het is zeker spannend, maar het is, uh, ik vind het fijner dan erover praten. Uh, uh, ja, oké. Okay, dus, uh, dus het is eigenlijk een soort een van, Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, een soort manier. Een uh, schild. Wat je dan een beetje voor je hebt. Uh, maar nou ja, goed. In ieder geval, je, je, je kan je beter uh, op die manier profileren uh, als je gewoon direct over je problemen zou kunnen praten. Dat soort, uh... Ja, ik, ik denk dat het, wat ik heel fijn vind is dat ik als ik een liedje schrijf niet direct hoef na te denken over de reactie van mensen. Want als ik in een gesprek zit, dan ben ik ook best wel erg bezig met de ander. En mm. Wat diegene denkt of wat, hoe diegene zich voelt. Uh, maar op het moment dat ik een liedje schrijf, dan is het echt alleen maar ik en mijn gevoel. Mm. En dan kan ik daar helemaal induiken zonder een oordeel te hebben daarover. Ja. En... Um, ja, daar kan ik gewoon over nadenken. Het is dus net als bij in therapie zeggen ze wel eens schrijf een brief voor degene die ja, ja, ja, het ja, ja. zal zeggen. Ja, ik... En lees die voor, omdat ja. het makkelijker is dan het gesprek. Omdat er dan een antwoord komt en dan raak je misschien een beetje van ja, popo. Um, dus dat is eigenlijk wat de liedjes schrijven dan ook voor mij is. Dus hmm. Ik kan er gewoon langer over nadenken en ik weet op dat moment, oké, okay, dit is het. Dit is precies wat ik wil zeggen, dit klopt helemaal. Mm -hmm. En dan laat ik het horen. Ja, ja, ja. Ja, want uh, en daar weet ik ook uh, wat, uh, wat ik uh, de vergelijking die ik wilde maken. Het zijn schrijvers die een verhaal schrijven, en het personage dat slaat, eigenlijk op hun. Maar zo uh, vertellen ze eigenlijk uh, hun eigen verhaal, als het ware. Ja. Zoiets? Precies. Ja, zie je? Ja, ja dat, is, uh, dat is wat ik net uh, wat ik wilde vertellen. Um, nou ja, we hebben het al eens eerder over gehad over country. Want uh, ja, dat, dat uh, vond jij eigenlijk best wel een, uh, een leuke, hoe um, ja, moet ik het zeggen, uh, stijl om muziek uh, naar buiten toe te brengen, toch? Ja, zeker. Ja, ik denk dat als je naar muziek luistert dat je die invloeden er wel in terug hoort. Mm -hmm. um, want ja, ik ben inderdaad nou, in zo'n tien jaar geleden of twaalf jaar geleden volgens mij een beetje verliefd geworden op het genre. Ja. Daarvoor kende ik het eigenlijk nog niet zo heel erg. Ja, hoe is dat eigenlijk dan gekomen dat je zo verliefd bent op het, op het genre zelf? Um, nou, eigenlijk ja, het genre was toen nu is het al iets meer, maar in Nederland helemaal niet zo groot en niet zo bekend en ik kende het eigenlijk ook niet. Hm. Uh, maar toen was er een, uh, een meisje, Taylor Swift. En die kwam wel met een hit in Nederland. Ja. Uh, love story was dat. En nou ja, dat nummer kwam voorbij op, uh, op de radio. En nou, ik, ik vond het interessant. Ik dacht, oh, wie is dit? Dus ik ben het gaan opzoeken. En dat is het mooie met YouTube en zo. Voor je het weet zit je in een rabbit hole van allemaal uh, ja, optredens. En toen kwam ik ook dus country festivals tegen en zo, en toen dacht ik, oh, die zijn deze artiesten dan allemaal, die ken ik allemaal niet, maar ze staan wel voor duizenden mensen, tienduizenden mensen, dus wie zijn dit dan? Mm -hmm. En toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk een tof genre, wat een mooie liedje, wat een ja wat een sterke teksten en um, nou, op die manier rolde ik daar eigenlijk een beetje in, en ik vond vooral gewoon de, de manier waarop er verhalen verteld worden en ook de instrumenten heel erg mooi, en uh, ja, dus daar ben ik gewoon door geïnspireerd geraakt toen. Ja. Nou ja, dat is een zeer duidelijk verhaal. Dan de Dim Your Light. Want dat is natuurlijk de single die je nu uitgebracht hebt. Uh, en het zeggende dat, uh, dat je dus be bezig bent om een EP uit te gaan brengen. Ja, klopt ja. Dit is uh, het derde nummer wat dus op die EP komt te staan. Neem ik aan. Ja, nou, ik, ik doe ze één voor één een, een beetje release. Of tenminste dat heb ik tot nu toe gedaan. Ja. Om het gewoon uh, ja, zo efficiënt mogelijk te doen, want anders, uh, in mijn ervaring bij de vorige EP, zijn er dan toch veel nummers die een beetje ondergesneeuwd worden en nu krijgt elk nummer wel zijn eigen momentje. Ja. Uh, dus inderdaad, uh, dit is dan het derde nummer van, uh, van die EP. Ja, um, dim your light, ja. vertel. Vertel, ja, uh, dim your light, uh, nou ja, je licht, dimmen. Um, het gaat eigenlijk over juist om dat uh, niet te doen. Mm -hmm. uh, laat de wereld niet je licht dimmen. Uh, dat is eigenlijk een beetje de, de hoek in het, in het nummer. Mm -hmm. En ik heb dat geschreven... Um, ik dacht eigenlijk na over ja, wie ik was als kind... en hoe onbevangen en uh, vrolijk en gewoon vol met dromen en zo uh, was. Mm -hmm. En hoe dat eigenlijk, naarmate ik ouder werd geworden... toch een beetje, is, ja, een beetje is gedimd door... ...invloeden van buitenaf... ...door meningen van anderen... ...door uh, dingen die tegen je gezegd zijn... ...dingen die ik heb meegemaakt... ...en op dat moment vond ik dat eigenlijk heel erg zonde... ...dat ik denk, ja, wat, wat balen... Dat je, ...dat je die onbevangenheid een beetje verliest... ...en uh, dat je een beetje beschadigd wordt... eigenlijk door het leven... ...en daardoor nou ja, toch een beetje... ...een voorzichtigere versie van jezelf wordt... ...in plaats van gewoon dat... ...ja, een beetje dat wilde en dat impulsieve... ...en ook wel naïeve... ...maar ik vind dat ook wel iets heel moois... Uh, dus eigenlijk uh, schreef ik het liedje nou ja, naar dat meisje toe... en ook naar mezelf nu om weer een beetje meer zoals haar te zijn. Oké. Okay. Uh, ja. Nou, uh, uh, dat is het dat is dus. Uh, waar kunnen we het uh, vinden, dat liedje? Ja, overal. Waar niet? <laughs> ja, Dim Your Light. Uh, oh, gewoon op de, de streamingplatform, uh, YouTube. Ja, uh, yeah, overal waar je, waar je muziek kan vinden. Helemaal goed. Dan gaan we hem draaien. Hier is Sylvia M.E. met uh, Dim Your Light. Little blue-eyed girls singing songs in the background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 She knew how perfect she is. She wouldn't. talk the way you used to do is there anything I can do for you my dear Maggie I'd love to tell you everything's okay but I'd be lying and I don't want to lie to you today wanna go to heaven That's a place I don't know well But you'd be the first to gain access as far as I can tell My dear Maggie I guess it's time to say goodbye Be crying now, yeah. dear. Van de country naar de folk. En hadden we eerder ook nog Nederlandstalige hip-hop. Ja, het is, het is echt van alle kanten wat, eerlijk gezegd. Bekersongs hoorde je met de nieuwe Dear Maggie. Daarvoor hoorde je Sylvia en mee Daar hadden we ook een gesprek mee met Dim Your Light. Dat is weer country. Het uh, is wel, uh, wel heel grappig uh, allemaal dat je verschillende muziekstijlen hebt. En er was vroeger ooit een programma bij de Heemsteedse lokale omroep. Die zender bestaat niet meer. Dat heette. Uh, Radio de Branding of Branding Radio. En sommige mensen zeggen Radio de Brand erin. Maar dat uh, vind ik een beetje te ver gaan. Maar uh, zij hadden op een gegeven moment ook een uh, programma. Een illustre programma. Dat werd uh, gedaan door Rob Bruyne. Dat is een uh, man die ooit nog het een en ander deed uh, bij het Patronaat de Haarlem. En dat uh, programma heette Zwabber. Nooit geweten wat uh, dat programma nou verder inhoudt. Ja, totdat ik dus nu uh, merk van, hé, hey, ik uh, draai verschillende stijlen. En dat was ook meteen de lading van dat uh, programma. Daar werd ook eigenlijk van alles werd dan gedraaid. En dan praat ik over meer dan 30 jaar geleden. Zo, uh, zo lang uh, gaat dat al terug. Um, nou, van het een naar het ander dan weer. Dus uh, dit uh, is een dame die, naar mijn idee ook mijn hart een beetje gestolen heeft. En ook de manier van muziek maken. En dan heb ik het over clouds Kukku! Namelijk Jorie van Geemert en Remain the Same. Dat was hem. How I Long van Mellen. En die single die heeft hij die vorige week, geloof ik. Uh, nee, ja, vorige week, geloof ik, uitgebracht. Uh, twee weken terug. Nee, twee weken terug. Ik had al die data door elkaar heen. Nee, vorige week hebben we hem zelfs in de uitzending gehad. Uh, dat had uh, te maken met uh, deze single. How I Long. En uh, ja, we hebben ook uh, goed nieuws. Voor de mensen die Mellen een uh, warm hart uh, toedragen. Want op 3 maart komt hij bij ons spelen. En de laatste keer dat dat gebeurde, dat was ergens in 2020 geweest. En toen hebben we hem ook gehad, 28 februari 2020. Dus dat is precies dan twee jaar terug zo'n beetje. Um, alle aanleiding toe, want het gaat heel goed met hem. Want hij heeft behoorlijk wel wat successen De laatste keer dat hij op de nationale radio is geweest... was bij Giel Belen afgelopen week... En dat heeft hij ook vorige week weer bij ons uh, verteld. Tot aan het nieuws van uh, 8 uur. Uh, is het uh, deze hele mooie van Carmine Koos. Samen met uh, Arthur Adam. Geen familie van Wim Adam. Van de krasband. En you feel better when it's spring. En straks in de tweede uur gaan we onder meer praten met een van de leden van Kafka. En dan hebben we natuurlijk weer een track van Alaska. I'm this soldier that his bloody gun.